...naar de romancyclus... ...het geslacht Jarda ...van Teun de Vries... ...regie Ats Leupler. De veenpolders gonzen... ...en galmen van nieuwe roerigheid. Staken, zo luidt het wachtwoord. In de polder heet dat bollenjagen. Terwijl vanger de Vos onderhandelt met de turfschippers... die in de kanalen op vracht liggen te wachten... dreigend en lamenterend... komt Utger met het bericht dat in Beets... de eerste honderd gravers het werk hebben gestaakt. De volgende dag overreed Karel Zwets de polderjongens van Terwispel om zich aan te sluiten. De schippers van Tenje weifelen en laden langzaam verder... Op de derde dag slaat de vlam door. In Beets gooien nog eens 400 man de schoppend neer. En in Warren en op sprong gaan Naming ons en jarig van trekgat naar trekgat. De turfmakers verlaten de veenderij. Nu zijn er 700 man die willen bollen jagen. Na nou, nog eens een etmaal is het aantal verdubbeld. Zelfs een deel van de schippers zwicht nu voor de drang van de stakers. Als de week om is, wordt nergens meer gewerkt. Het aantal bollejagers loopt naar de 1500. Daar komen de bollejagers voor. Ah, ja. ja. Elk met zijn eigen ja. rode vlag. Ja. We hey, een feestdag. Kijk die vrouwen daar. Ze hebben doek aan het stokken. Daar staat hij tot geschreven. het gaan? Ja. Rijheid en brood. Recht voor alles. Ja. Goed gedaan, Paolo. Wow. Ja. Het Wat een lawaai, hey, dat, dat zijn verdomme de kinderen. Ge gewoon weggebleven uit de school. Ja. Hier valt ook meer te leren. Doe maar, jongens. ze maar op. Dat zou de bazen goed doen. Ja, wat een ook Ik moet je zeggen, dat is spreekt wordt van Domenlaard, voor het werk nog niet zijn. Dat doet een oud hart goed, wat? Ja, zeker. Na zoveel jaren waarin we ons opgevreten hebben van de bizarre. anderhalfduizend mannen in staking. Is niet ja, dat niks. Staking, dat is, is niet niks. Ik loop verdomd nog tot de zon door. Ja. Ja. Mannen, kom. Naar de appelplaats. Ja. Waar blijft de appelmeester? kaarsenwets, hey, nee, we moeten een mannetje verdiepen. Volger, Voor de voet, volger. Ja. ja, Vooruit voor zo roepen om je. En bovendien heb je hebt het vaker gedaan. Allee. Nou, als het er moet, jongens, geef me een zetje. Die oude boom is te hoog voor mijn strammen. Note. En hier is de knuppel, voor. Ja, bedankt. Jullie zien het, de oude Fonge is weer op zijn post. Ja. Het appel van de stakers uit Tijnen is begonnen. Hoe staan we ervoor mensen? Prima! Prima! Dat mag ik horen. Jullie weten waar het om gaat. Het werk ligt plat in zeven beenderijen en langs alle compagnonsvaarten omdat we niet meer kunnen leven van die paar slokopcenten die de wazen ons betalen. De laatste keer. De laatste keer toen we met de bazen praten, hebben ze ons hun voorwaarden door de strot gedrukt. Vandaag mogen ze bij ons komen en horen wat wij te zeggen hebben. Jullie zien dat onze lieve heer met ons meedoet. Hij laat de zon schijnen. Weliswaar over goeie en kwaaien. Maar de kwaaien zullen er zich niet zo lekker bij voeien als wij nog niet weet. Wij staan hier met de eis van 8 centen opslag per uur. Oh! In de tweede plaats. Wij staan hier omdat we een gulden lichtgeld vorderen voor elke dag waarop niet gewerkt is. Oh! En dan nog iets. Er zijn er onder ons die hun halve leven hebben moeten inkopen bij de veenbazen. Die mannen. En vooral hun wijven kenden de oude zegswijze, een veendersduppie is maar zeven centen waard. Ja. Wij zeggen, van nou baan moet een veendersduppie weer tien centen waard worden. Het moet uit zijn met dat gedwongen winkelen. Ja, dat het moet uit zijn. Ik weer in. Ik kijk al om me heen, mannen. Er zit er vast wel eentje tussen ons, al is het dan in vermomming. Kom maar tevoorschijn wie het ook is, ha! Zit er nog handelsgeest in de veenbazen? Willen ze dat er gewerkt wordt? Willen ze blijven verdienen aan de teuf? Dan hebben ze ons daarbij nodig! Hebben ze? Die zonderen. Ze kijken de kant uit de boom, zie ik. Mij best! Wij hebben de tijd, mensen! Of niet? is dan duidelijk. Het tapel voor vandaag is afgelopen. De derde dag, mensen. Het volk loopt al buiten. Jawel. Vonger, moeten we niet naar de appelplaats? Hebben jullie zo naast? Ik hoop dat die baas zo'n zon nog is vertonen. Misschien die niet op, bedoel je? Die komen wel. Is er nog koffie, Regina? Het onderste uit de kan, vonger. Schenk maar in meid. Zo naar het versterking voor het appel hoort erbij. Dat is er nog een van de laatste zegeningen van de overstroming. Koffiepolen. Wie daar? Sir. Is weer. hier? Van top tot teen. Morgen zie ik wat heigje. Ik heb hard gelopen, man. Goed man. mannen. Er zijn twee vreemde onderweg naar Dappelplaats. Blauwkop en Thomas Wildens. Eindelijk. Het was tijd ook dat de beweging kwam. Op zijn tijd en uur. Ik lust die snaken. Ik rol ze tussen mijn handen als degen. Pas op, Vonger. Nou, niet meteen te overmoedig. Ik heb meer met dit beltje gehad. Kom jullie nog over zitten, dan? Eerst even pissen. Die Vonger. Hij ja, koud. Hè? Ja, hij doet het goed. Kom, wij gaan ook. Hier zie ik mee mee. Vonger heeft zijn knuppel vergeten. Oh, die krijgt hij van me. <laughs> Waar is nou dat nou kalwees als je <laughs> Er staan veenbazen. Ja. Yeah. Op de hoek bij de wegwijzer. Ik <laughs> had ze liever wat dichterbij. Ja, ze hebben een gezelschappot verdriet. Ze ja, hebben de veldwachters oh, ja. mee. Aha, de duivel, had jij dat niet gezien, Sirik? Nee, ik heb alleen het bericht maar overgebracht dat de bazen een aantal waren. Over veldwachters is niet gesproken. De heer Vonger, je knippelt. Ja, help me eerst even op die stoppen. Ja. ja, Zo, en nou die stok nog. Ja. Het appel gaat beginnen. Ga goed met z'n allen. We zijn er, heer, net als het brave zonnetje. Ja, het is het. Hoe staan we daarvoor? Denken we er nog net zo over als gisteren en eergisteren? Ja, ja, ja. Dat klinkt me mooi in de oren, mensen. Dan kunnen we nou, wat ons betreft, onderhandelen. Als ik goed zie, staan er op de hoek twee heren die wel willen praten. Kom maar naar voren, heren. Er is geen gevaar bij. We hebben wel eens honger, maar tot vandaag toe hebben we geen mensen gebreid. Honger, honger, kijk uit. Hé, hey, wat ziet mijn oog? Daar komen geen bazen naar voren, maar veldwachters. Voor de vos... Ja, hier staat hij. 1,72 meter gehuwd van het mannelijk geslacht en levenslang onderbetaald. Oh. Maar er moet hier een misverstand wezen, mannen. Sinds wanneer sturen de weenbazen er veldwachters op uit om voor hen te onderhandelen? Er ja. wordt hier niet onderhandeld. Zo ja. laat ik tijd veldwachter, een misverstand. Het volk wacht hier op overleg, net als ik. Ja. En als de beenbazen nou toch hier zijn, waarom komen ze niet voor de raad? Jan de Blauw, Thomas Wilmer, hierheen! Hé, hé, hé, wat sloven jullie uit. Ik heb een uh, mededeling voor jullie namens de burgemeester. De grote heren doen ook een duit in het zakje. Kom van die bomen af, de appel is afgelast. Wie is hier appel, meester Veldwachter, jij of ik? Als hier iets afgelast moet worden, wake dat! Anne? We halen hier onverstandige dingen uit. We moeten hier geen revolutiemakers. De burgemeester heeft mij gelegd. Gelust... Zo is het! Hand te zeggen dat er geen appel meer mag worden gehouden op de openbare weg. Ja, dit is een appel! Geen appel? Geen appel, precies wat hij zegt. En dit is een aanzegging, een bevel van de autoriteiten. Hup voor de weg af! Hup voor de autoriteiten! De weg af! Maar Jezus man, dat is nog nooit gebeurd. Maar dan gebeurt het nou! Dat gaat niet! Zo zou moeten. Wat ja. zante je Jan de Blauw, Thomas Wildens, waar zijn jullie gebleven? Kom naar voren en zeg tegen de welklachters dat er gevaard moet worden. De ze! Weet de dat naam te poetsen! Oh, die kwamen alleen maar het tegen. Ja, ja. De Blauw, Zwildens, kom terug als jullie durven. En onderhandel. Geen goddonder, het appel is afgelopen. Maar waar moeten we net aanhouden? Nergens. Je hebt het al gehoord. Er is appelverbod. Appel voor de appelverbod. Niks appelverbod. Wat Karel, Rutger, Nanning. Conger springt van de boom. Wat? Ja, de overmacht, godverdamme. Ben je belazerd? Form, geef hier die kruppel. Karel, wat ga je doen? Ja. Geef mij een zetje, jongens. Ja, goed. Zo. Ja, ja, hoor. Ja, het appel gaat door! Naar huis, zeg duidelijk! Is dat het enige antwoord dat wij krijgen? Als wij de veenbazen uitnodigen om met ons te praten? Ons het plaatsje in de zon verbieden? Ja. Jij bent het, die honden. Ik ben een van dit volk hier. Ja. En ik eis het recht op voor dit volk... ...om te onderhandelen over zijn loon en zijn brood. Zijn bestaan! Laat ons niet meer meer. Appel, appel, verbod! Appel is appel! Het is hier geen zagenland. De burgemeester kan niet met ons zollen. Ja, we hebben onze orde. Ja, ik heb ook een orde van deze bollejagers: de order om tot een nieuw akkoord te komen met de bazen. Ja. ja! En dan lopen ze nou weg. Ze zullen met ons praten, of ze willen of niet. Wij blijven hier! Liever een staken. Ja. zijn vrede gaan. Wij komen hier morgen terug. Morgen is er appel. Zoals gewoonlijk. Verdomme vonger. Hoe, hoe, hoe kon jij je nou door zo'n vent in uniform laten overbluffen? Ja, dat was over het laatste wat ik verwacht had. Mannen, ik zweer je, ik, ik weet zelf niet hoe het kwam. Ik was ineens van mijn apperoep af. Ik, ik, ik dacht begut dat die twee klapakken me zouden arresteren. Wat dan nog? Een nacht in het kassio. Ja, dat schiet is er maar achter, niet Ik weg. zweer ja, je, mannen, ik. Ik het al niet meer. Op... Iedereen kan wel het aan de knieën zakken. Daarvoor doen we het samen. We moeten hier een les uittrekken uh, Wat voor les? Regina, kunnen we weer onder ons dak overleggen? Altijd. Vooruit dan. Die heren die ons denken te verlakken zullen nog graag staan te kijken. Ja, en heel is. gauw ook. Hoe denk jij het dan aan te pakken? Wij hebben de meerderheid. We moeten ze wegspoelen door ons aantal. Dat zal de baas murf maken. Ja, ik herinner me wat je eens in de keet hebt gezegd. Wij zijn de zondvloed. En als er schoon schip moet worden gemaakt, dan is dat ons werk. Zierk, wat een geheugen. Ik was het zelf vergeten. Ik hoor het al, dat gaan we laten oh. koffie komen. Oh. Diezelfde avond al is het appelverbod in de hele polder afgekondigd. Het doet de ronde met ander somber nieuws. Er komen weer eens soldaten uit Sutve, zeggen ze. Soldaten die van ver komen, schieten eerder dan eigen soort. En ter terwispel worden in de school 24 huzaren gelegerd met koolbak, sabels en al. En dan zijn er nog de vier marechaussees en de zeven rijksveldwachters uit de polder zelf. Nog in dezelfde nacht zijn Karel en Fonger onder de dekmantel van de maanloze duisternis de polder doorgetrokken naar alle appelmeesters in de gehuchten. Laat in de morgen, na taaie en langdurige besprekingen, komen ze weer thuis. Maar Karels doel is bereikt. De volgende dag is er één groot appel inbeets, vijftienhonderd bollejagers. Het lijkt wel of niemand zich meer het verbod herinnert, de stakers niet en de gemeenteraden niet. Drie, vier dagen gaat alles goed. De kapitein van de huzaren laat zijn mannen patrouille rijden door de veendorpen. De arbeiders laten ze zonder groeten passeren of maken een wijde boog om hen heen. Alleen kinderen en vrouwen kijken... Zij zijn van ouds bewonderaars geweest van de blinkende uniform. De gewone soldaten zijn niet eens onvriendelijk. Hier en daar biedt men hun een kom koffie aan. Ze slaan die niet af, maar staan te drinken op de drempels van de woonbokken en maken grappen met vrouwen en meisjes. Er is een hoog menselijk op, hè? Zoals onze. Ja, maar de... Wat ik erger vind is dat de veenbazen thuis blijven. is ja. al de dag. We hebben toch nog een paar centen van de overstromingsgelden achter de hand. Dat houdt niet over, Karel. Ja. Wijfelen jullie? Ja, ja, en nee, nee. Ja, in Beets ziet het er ook niet zo lekker uit. De mannen van patrimonium, he, Die worden zwak. Ja. Dat hoor ik ligt voor het eerst, nou, Ja, ja Jannick ja, en ik waren gisterenmiddag bij mijn zwager, in Beets. Ja, en, en? Nou, die doet nog zowat aan de kerk. Ja. De dominees Seur de kerk gaan daar, de kop gek om ons af te vallen. Dat ja, zou zo, zo goed om met een kraan te pas komen. Verdeeldheid onder het volk. Daarom vertonen de veenbazen zich dus nog altijd niet. Die wachten af wat de dominees bereiken. Kijk, kinderen, mannen! Wat? Waar ben jij? Nee, wie komen daar naar buiten? De burgemeester, oh. achter, met de secretaris. Ja, ja. Mannen, dat is een streek. Als de notabelen zich ermee gaan bemoeien, ja, dan ruik ja. ik rond. Ja, en die kapitein he? van de USA loopt hem tegemoet. Vonger, geen seconde langer wachten met het appel. Naar de, ja, ja, de ja, ja, ja, ja, daar, ja, de daar met de doorretten Er staat een voorklip. Wij hechten je erin. Ja. Jongens, dit wordt taai. Het appel. Hier is Vonger. Het appel is begonnen. Hier ja. heen mensen. Ja tenminste staan waar ze staan. Ja, let liever op een baas. Mannen, hoe is het? Nog altijd dezelfde? Ja, is dat nou wel waar? Stilte daar! Wie wat zeggen wil, kan dat straks doen. Ja, er stinkt iets in beek. Wat ja. er aan! Ik heb zo meteen een ander vernomen. Er zijn gematigden bij, wijfelaars zogezegd en dat spijt ons. De staking moet voortgang hebben. Ja. Als op andere dagen vragen wij Waar blijven de veenbazen? Uh, ja, waar blijven ze? Wij staan op onze eisen Acht centen opslag per uur En een gulden licheld Voor elke dag waarop niet gewerkt ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Wij kunnen niet tot zijn juttenis wachten We zijn er zeker van dat de veenbazen er net zo over denken Anna, waar is de veenbaas die wat durft? De vervloekelingen denken dat ze ons aan de lijn hebben. Ja, en die notabelen en die die kapitein, Die staan ons kinderen uit te lachen. <gel Machine>. <diary> ja, we kunnen verdomme niet zo goed weer naar huis gaan. ogenblikje nog, ouwe. We moeten baas blijven ja. van het terrein. Ja, ja, dus tot... ja zeker. Sorry... Kijk eens aan, ik zie een veenbaas. De rust naar voren, Hendrik Monsma. Die kennen we. En ik ken jullie. Hoe moet ik dat verstaan, Monsma? Ik ken mijn mannetjes. Die staan hier toch? Ja, we hier nou. Hierna. Laat ze naar voren komen. Dat is de regel niet, Monsma. Regel? Ik wil met mijn werkvolk spreken. Doe maar, hè? Kom maar gerust. Ik zal jullie niks aanrekenen. Zo. Daar zijn er dan een paar. Monsma. Laat mij begaan, appelmeester. Mannen. Ik heb jullie iets te vertellen. Ik ben bereid jullie zeven centen opslag te geven, mits mits jullie morgen allemaal weer aan de slag gaan. Afpersing. Ik weet niet welke snuiter hier afpersing roept. Ik geloof dat mijn voorstel duidelijk is. Mijn mannen kunnen morgen met zeven centen opslag per uur. Weer aan de bak. Ja. Ja. En zo niet, dan geef ik het, het velen eraf. Ja. Nog meer van die bazen ja. Dat vraag ik mij ook net af. Zijn er nog meer van die royale voorstellen? Zeven centen binnen zeven centen. Ja. Ja. Is Zo noem ik een bollejager die zijn kameraden in de steek laat. Ze ja, ja. denken het licht Wat dat voor toch mannen van Monsma! Ja. Uit de ploeg! Ja. Wat? Ja. Wat gaat van me nou doen? Daar staan jullie dan, kerels. Willen jullie werken voor zeven centen? Ja, de broodtrommel raakt leeg. Ja. ja, en de moer van de duvel heeft haar op te billen. Ja. Met de ja. Godverdomme, eerbied voor de staking. Spet de hand. Kapitein, wordt het geen tijd? Tijd waarvoor? Ah, om in te grijpen bedoelt u? Oh, ik vind dat die appelmeester dat de wind best onderhoudt. Nee, het sterk. Kom oh, dat toch burgemeester, dit is voor het duivel van volksgemaak. Hij schijnt u vooral te vermaak. Ja, ja, een mooi schep vol. Ik kan niet dat kennen, zoiets heb ik nog nooit beleefd. Maar u bent hier om de urn te bewijzen. Ja, burgemeester, we weten toch allebei dat dit volkje net zoiets is als alle halve wilden. Kinderen, hè? Ook in de boosheid. Kinderen noemt u dat? Deze muiters, Deze oproerkraaiers? <laughs> nog een ogenblikje, mijn heren. Wij blijven kalm. Ik vind dit veel te komisch. <laughs> Mag ik nou eindelijk wat zeggen? Ja, je gaat, je ja. De komedie hangt bij de keel uit. Ik zie dat mijn mannen de koppen bij elkaar hebben gestoken. Appelmeester, ik doe een beroep op je gezond verstand. Kom maar op. Als ik zeven centen zeg, zijn er misschien meer veenbazen die willen akkoorden. En heel binnenkort. Hetzelfde geld! Dat hebben ze dus afgesproken. Overleggen! We geven de vijfbaas twee uur om het eens te worden over onze eisen. Onze eisen? Precies. Ja. Zeven centen per uur en vijf gulden licht voor de dagen waarop niet gewerkt is. <kwijnt> is dat billig of niet? Ah, ah, kom we ja, kom mee door. Het, het gaat door. Ja. Geven we de heren bedenktijd. Laat ze borsten. Ja, een uur. een uur. Je hebt het gehoord, jullie krijgen een uur. uur we weten dat je collega's al van vanmorgen af in de herberg zitten. En binnen een uur kunnen jullie heel wat bepalen. Ja, dat is goed. dat is goed. Oké, Daar gaat hij. Ja, daar, ja, daar, daar is een kornuiten. Ja. De burgemeester en de secretaris geloof ja. ik. Ja, ja, ook in binnenzien, hè. Jezus ja. Maria Vogger. Wat hij ons nou ja, geflikt? Ja, oh, heb ik het weer eens niet goed gedaan? Ja. Hoe kon je beginnen met te zeggen dat er wijfelaars onder ons zijn? Waarom ja. om alles meteen op zwakke poot te zetten. Monsma had het meteen in de smiezen, dat is toch geen tactiek? Tactiek, tactiek, tactiek, ja. wat is dat voor spul? Ik heb vaker appel gehouden, Karel. Ja, maar je was er over verdomd gooi bij om die veenbaas met zijn baten te laten smoezen? Ja, over hun ze. En dat is nou mijn tactiek. Hoe vonden jullie het anders dat ik die kerels van Monsma de Fertling wacht neem voor de staping? De, de kapitein van de huzaren stond krom van het lachen. Ze ja, ja, beroerd genoeg dat hij lachte. Voor, je was te haastig. Wel ja, doe jij ook nog eens een duit in het zakje. Weten jullie dat we hier al tien dagen staan te wachten terwijl onze centen opraken? Ja, dat gelijk. Je was te gauw. Die secreten van Veenbaas hebben nou de indruk dat wij bereid zijn de nek te buigen. Maar zeven centen is toch ook niet niks? Het is niet niks. Maar dit zeg ik je. Nog belangrijker dan die dode zeven centen is het dat wij de eenheid bewaren. Je weet wat recht voor alle woorden. Geen duim breed toegeven. Dan rij je sluiten. Dat volk bij één Toegeeflijk kun je worden als je weet dat je wint. Maar nou, net nou, moeten we van ijzer en staal zijn. Jij weet godverdomme alles beter. Was in Holland gebleven met je tactiek. Ik ben hier niet voor een ja. eigen Als Oh, met de is. Ja, no. In deze slaan, jullie elkaar in de haren vliegen. Ja, waar iedereen bij is. Ik ik het... kan de staking niet naar de verdomme wat laten gaan. En dat gaat hij niet. Ja, het... Maar, maar, Hendrik Monsma komt uit de herberg. Wat in de krip, vonger. Ja. En blijf hard als een spijker. Jij hoeft mij niks op te commanderen. Held even mannen. Ja. Uh, ja. Hey, appel! Appel! Appel! Appel! Appel! appel! appel! appel! Geenbaasmons maar eens terug. Nou, Monsma. Hoe denken de veenbazen erover? Hebben ze al een voorstel? Dat hebben we. En mogen wij dat ook weten. Zeven centen opslag per uur. Maar um. geen lichtgeld. Geen lichtgeld, zeg jij. Dus de dagen waarin we niet hebben gewerkt worden niet vergoed. Je hebt me verstaan. En daar straks sprak je van vijf gulden. We trekken die vijf gulden in. <klaan> Het appel is afgelopen. Noem je dat onderhandelen, appelmeester? Moet ik de stakers soms aan jullie overleven als slachtvee? Ja. Luister hier, me! Het appel is afgelopen. De staking gaat verder. Jelleke, ben jij het? Regina is er niet. Die werkt bij Meesterske. Ik had het vergeten. Weten jullie nog van niks? Wat moeten we weten? Een uurlijkje. Wat is er nou een schoonmoeder? Hij ligt al een dag via aangehaald met ziekte. Ze riep om hulp toen Thijs Potterman met zijn hondenkar voorbij kwam. Dan ging hem door merg en been, zei hij. Is binnen gaan kijken. En nou? Ze ligt al lelijk bij. Je mag er wel eens dat donderen. heen. Ja, dan zal ik. Pas jij op het kind. Ja, ik neem ik er zo wel mee. En ik vang Regina op zodra ze terugkomt. Dan breng ik haar op de hoogte. Ach, wie had het verwacht? Ik dacht altijd dat hij niet kapot kon. Loop nou maar! Had men me niet voelen aankomen? Je weet hoe het is. Ik heb wel eens vaker een minne-dag gehad. En nou met die staken. weinig nieren. Ik dacht en het maal leggen. en het is weer over. Ja. En het werd erger. Uh, die smerige regen in de, in de nawinter en de overstroming hebben we lang gedaan. Wat is ons niet aangedaan hebben. Oh. Het is nou één keer zo. Als je tijd toen is, valt er niks meer bij te lappen. Dat ben je een mens. Ik ben taai als haaien. Vroeger, ja. Wat kan ik nog meer voor je doen? He? He? Niks, niks meer. Wat er nog gedaan moet worden, uh, dat moet Regina doen. Ik wil niet in deze voor de dood gaan. Die praten er nou over dood gaan. Als Regina komt, dan loop ik recht naar de dokter. Die moet je krijgen. Besparen. Ik leg het loodje Ja, gaat. dat Gaat je zult nog heel wat brood uitzetten. Ulertje? Ja. In de hemel bedoel je? Als ze daar tenminste ook, ook brood eten. Maar ik heb er weinig hoop op. Dood ik is dood. Ja. Uh. Uh. Nog eens drinken? Uh. Laat maar... Hoe is, het? Hoe is het? met met Eka? Gezond. Ja, gelukkig wel. Jenneke voor ons pas toe Ben je tevreden met Regina? Wat moet ik zeggen? De waarheid. Hou je nog van er? Ik kan niet zonder Regina. Dat is we wat anders. Je bent te goed geweest. Wat die Karel... ...zwets betreft me, bedoel nee, nee, ik, ik. Ik ben blij, schoonmoeder, dat Karel en ik het destijd bijgelegd hebben. Ja. En hm? Regina heeft er zin gekregen. Ik wil er liever niet over praten. Regina wou Karel... ...en ze jou niet verliezen. En jij voelt alles goed. Ik zeg je nog eens... ...ik praat er niet over. Regina... ...is, is moeilijk. Ja moeilijk. Uh, uh, wat ga je nou doen? Wil je rechtop zitten? Nee, ik. Ik, ik moet wat in, in orde maken. Voor de regina komt. We moeten. Moet uh, iets van onder het matras komen. Ja, doe, doe jij. Nee, wacht uh, maar, zo. Zo. Ja. ja de teufel. Hé, Henry. Hé, het. Hé. Dat is een kostvol geld. Uh, spaargeld. Van, van lange jaren. 800 guldens. En nog, nog wat. Jouw spaargeld? Uh, wat, wat, wat moet ik ermee? Ja, je vat me best. Uh, ik kan jou mogen leiden. Altijd. Ik vertrouw op jou. Ik geef jou dit geld. Ik heb het niet meer nodig. Onzin. Ik ga mijn laatste reis aan. Zonder de bollenkorven. Dit geld... is voor jou. Als het voor iemand is, dan voor Regina. Nee. Nee, Jarrag. Regina mag niet eens weten dat het is. Die is te lichtzinnig. Dat geld zou door de kop verdraaien. Ze zal het maar verpronken. Dat geloof ik niet. Doe nou wat ik zeg. Stop het weg. Ach, een goed diep ook. Jij bent tot de baas over. Jij, alleen. Julik, je kunt er de dokter van betalen. Ja, wat leg je me nou het was voor de voeten? Maar wou je dat ik met dat geld nog niet afratsen? Door een of andere peul. Dat ik zelf het bewaren. Ja, hm? Ja. Bewaar het. Berg het weg. Ja. Zo. ja, Ik ben hondsmoe. Van al dat ge gepraat. Ja. ja. Laten we die kussens nog eens opschudden. Ik. Nee? ik hoop dat ik Gina nog te zien krijg. Voordat ik door dat laatste hek ga. Ja. Zal ik het kind halen? Wat moet zo'n onnozel licht nou? Bij een oud kadaver. Hmm. Wil iemand nog koffie? Of een broodje? Uh, het smaakt me niet. Nee, dank je. Dank je. Nee, niet meer, Regina. Weet je je laatste broodkruimels op? Ten nagedachtenis. Wie had dat nou verwacht, hè? Ja. Uwelijkje uit de tijd. Ze wist het. Ze mocht ook geen dokter meer bij. Ik had gedacht dat die ons allemaal zou overleven. Ze klaagde nooit. Ze sleepte maar met die broodkorven. Weet je waar ik van schrok? Wat er nog van dat vierkante mens over was toen ze in de kist zag liggen. Schijntje. Dat was mijn moeder niet meer. Kom er via. Ja. Wat een maatschappij. Vol oude mannen en vrouwen die nog een broodje mogen schouwen tot de mageres de nek omdraait. En wie kijkt er naar de uilukjes om? En wie kijkt er naar de kinderen om? En wie kijkt er naar ons om? Ja. De staking staat er beroerd voor. O, of niet. Blazerd. Er is geen geld meer. En waar is je het vandaan? Als we maar wat geld om handen hadden. Als we het maar even konden uitzien. Ja, maar er is toch wel eens wat geld binnengekomen. Ja, dat is nog een wonder. Na de oproep van Stienstra en anderen. Je snapt het niet, maar de burger is dus een keer over de brug gekomen. Sommigen tenminste. Ah, dat is toch al lang op. En de sympathie ook. Als we niet oppassen, verloopt de hele boel waar we bij staan. Is dat nou een praat voor een begrafenis? Dan kan ik het helpen. De levende roepen harder tot ons tot de doden. Het is waar. We moeten voort. Ja. Maar hoe? Jarlijk! Wat zit je hier afwezig bij? Laat hem. Hij was aan je gehecht. Morgen weer op wel. Natuurlijk. <truim> Hé, hey, nou je het zegt. We moeten hard aanpakken vandaag. Ik hoor al meer gepraat over wijfelaars. Ja, natuurlijk. Die klopt. Er zijn lui, die kijken nog altijd naar de 7 opslag die de veenbaas ons hebben voorgehouden. En jij, Sirk? Ja, dat weet je wel. Ik lust ze rauw. Geld, goddome, geld. Het hele leven kleeft aan elkaar van die rotte kapoen. De ziel van de nagosi. Wat? Hey. Komt, Vuller. Oh. Huh? Ja, zeg maar, het je er ja. bij. Komt het allemaal bij, vongen, waar jij uitgehangen Ja, Het volk staat meestal een half uur op je te wachten. Ze hebben vaker gewacht. Wel ja. hebben je dan geen gouden groepje op zak? Je kent de toren toch hoor, Slaan? Als ik laat ben, Hollander, daar heb ik maar reden voor. Aha. Reden? Ben jij appelmeester of ik? Jij bent het omdat wij het willen. Ga ja, doordrijven. Nou, nou, schei uit. En elkaar er op die manier af te bekken. Het volk wacht op appel. Ja, geef me dan maar een eis. Ja, maar Ja, Ja. ja we gaan beginnen. Kijk eens aan, de heren Gizarre zijn ook weer van de partij. Het blijft toch wel een mooi gezicht, hè? Al die weldoorvoede ijzervreters op zulke weldoorvoede paarden. Ja. Nou mannen, hoe staan de zaken vandaag op deze twaalfde dag van de staking? Goed, prima. Goed door. Ja, we gaan door, hè. Het komt er dus niet zo kwiek uit als anders. En als ik zo om me heen kijk, staat er ook niet zoveel volk als voorheen. Vonger! En dat kan ik me indenken, mannen. Twaalf dagen sappelen tegen de veenbazen. Die zitten lekker. Die houden het als het moet nog weken uit. Oh, die denken ons met treiteren te krijgen. Zei iemand daar treiteren? Ja, ik zei dat. Nou, dat is waar. Getreiterd voel ik me. En er zullen er bij jullie nog meer zo zijn. Het kan niet blijven zoals nou. Ja, wat glets, vonger maar daar. Daar ja, uh, zit wat scheef. Zoals nou zeg ik, houdt geen mens het meer vol. Ja, maar we vreten nou al de vroege knollen en de koelrapen uit de tuintjes op. Ja. En er zit ook weer iets te vreten dan. De laatste stuiver is opgemaakt. Ja, nou, wat dat is weten we het, toch, ja, maar dat Mannen, is, dat moet je doen. Ja. Nou. Mannen, het valt me niet makkelijk, maar... We staan voor een eindpunt. Wat zeg je? Eindpunt? Oh, ja, Eén voor allen en alle voor één. Ja. Maar dat heeft nou geen zin meer. Is het, niet. Er is niks meer te verdelen. op. stuur het recht. Ik zeg het met mijn mannen, maar het moet eruit. De kleine bazen zijn bereid om het volle aan te nemen. Daarom ben ik ervoor dat we met hen gaan akkoorden. Nee, nee, nee, nee, nee. Stilte, ik zeg dat we tot een akkoord moeten komen, hoe gauw hoe liever. En dan heb ik nog iets. Wat dan? Ja. Dit is het laatste appel dat ik hou. De, de, de, de burgemeester heeft het me verboden. Wat? Right. Nou, die En ieder moet het nou maar uitvechten met zijn eigen baas. Wat je dan, man? ik... Ik kan niet meer doorgaan. Ik wil geen proces. Laat die judas los. Dat zie je niet, mensen, wat ik zie. Ja, Edgar. Ik had het al gezien. Ik zei toch dat ze het schreef. En hoe? Vonger de Vos, onze appelmeester en stakingsleider, heeft iets aan zijn poten dat hij vast niet uit zijn eigen zak betaald ja! heeft. Yes! Okay. <stack planning> uh, dat zal Vonger jullie zelf vertellen. Spreek op, Vonger. met z'n allen. Wil jij het vertellen of moet ik het doen? Jij kunt mij niks maken. Ja, dat is toch al altijd... dienst. De uzaren staan klaar om jou te beschermen. Mannen, help me even in de, de voorkant. Ja. Stakers! Mannen en vrouwen! Jullie hebben het kunnen horen. Vonger de Vos heeft ons zojuist aangeraden om weer aan het werk te gaan. Akkoord met de kleine bazen, zei hij. Ja. Ja. Wat wil dat zeggen? Dat vonger de staking verraaien heeft. Vonger, je hoeft ons maar antwoord te geven op één vraag. Ben jij omgekocht, ja of nee? Echte pokker. Ja! Ja! En die nieuwe luizen, die brandnieuwe luizen met dikke zolen die misschien wel een tientje gekost hebben. Dat is de prijs, is niet voor jouw ploertigheid. Types? moeten we vaststellen, makkers. In één opzicht heeft Vonger de waarheid gesproken. Voor veertien dagen op uilensprong heeft hij nog gezegd... ...dat hij tegen de veenbazen van leer zou trekken... ...zolang ze gelapte laarzen hem konden dragen. Nou, die gelapte laarzen heeft hij ertussen uitge... Ja, ja, zeker, uh, Vonger. En je hebt ook gezegd een en is een komt En ze noem ik, zei hij... Iedere jager die zijn kameraden in de steek laat. Wie is hier vandaag, de varkenskoor? Ik, ik, ik, ik heb het gedaan omdat ik niet langer kon aanzien hoe hij in de zo in weg zat. Ja, ja, je nog geen luister van de baas aan te nemen. Ja. Ik deed het voor ons allemaal. De varken. De varken. De varken. Smeer hem voor. Hoe er iemand hier op het idee komt om jou aan mootjes te schrijven? als de geslagen hond betrapt door gekleed, waar iedereen bij is Judas hebben ze gezegd varkenskond en verrader zijn kameraden in de steek gelaten in de rug aangevallen ploertigheid heeft Karel het genoemd hoe zou hij het noemen als hij wist dat ik die 800 gulden van Ulke heb weggestopt Onder de losse plank in de hoek bij het kookstel. Wel tien keer per dag loopt hij langs. En hij weet niet dat daar de centen zitten waarmee hij de staak zou kunnen rekken. En ik. Ik hou mijn bek. Ik zeg niks. Ook niet tegen Regina. Die heeft ook niks in de gaten. Als ze het wisten. 800 gulden. Ik weet dat dat geld zou moeten afstaan. Voor de stakers, voor al die getrapte gezinnen. Waarom doe ik het niet? Ik, ik kan het niet. Het ligt op mijn ziel als een nachtmerrie. Ik kan aan niks anders denken dan wat ik voor die en van zou kunnen hebben. Een koe. Een wagen. Een paard. God vergeef me. Ik dacht altijd dat ik bij hen hoorde de arbeiders. En ik ben net zo'n bloed geworden als Vonger. Die de staking voor een paar nieuwe laarzen verkwanseld heeft. Vonger de Vos is vertrokken uit de polder. Op een nacht met pak en zak. Niemand weet waarheen. Karel Zwits de Hollander heeft zijn plaats ingenomen en spreekt op het stakingsappel. Een dag of wat benderen de ja's en de hoera's als hij pleit voor volhouden en eenheid. Een dag of wat is er zelfs bij de mannen van patrimonium geen neiging meer om de zeven centen aan te nemen zonder lichtgeld. Er groeit korzeligheid. De bazen hebben de afwachtende glimlach laten varen. Ze trachten de kapitein van de huzaren te bewegen, de appels van de Hollander uiteen te jagen. Drie, vier dagen. En weer sluipen de geruchten binnen over werkwilligheid bij sommige gravers. Hier en daar komt het tot handgemeen tussen gelovige arbeiders en domelamannen als een groep van de eersten naar het trekgaten terug wil keren. De schippers vallen het eerst af. Ze beginnen te laden onder bescherming van de soldaten. Karel en Nanning draven met een troepje getrouwen naar de opvaart om hen van het laden af te houden. Maar de rijksveldwachters krijgen hun in het oog vanaf de brug en lossen schoten in de lucht. Ze moeten wijken. Laten ze de soldaten langs de leger patrouilleren met de bayonet op het geweer. Oh, ik heb het vanmorgen al gehoord. Ze praten ook met niemand meer zoals in het begin. Iedereen haat ze. Waar is jarig? Wat zou die zijn? Vissen? Hm. Er waren vandaag weer minder mannen op het appel. Ziet er smerig uit, wat? Eerlijk gezegd, Regina, ik weet soms niet meer waar ik het zoeken moet. Waarom maak je geen eind aan de zaak? Ik heb in mijn leven al zo vaak bak zijn moeten houden, Regina. Deze keer had ik willen winnen. Niet voor mezelf, maar voor de beweging. Waarom moeten mannen hun hele leven ophangen en beweging? Het zijn onze kinderen, Regina. Wij willen dat ons leven iets zal betekenen. Iedereen wil dat. En dat kan alleen... Dat kan voor een prolet alleen als je iets samen doet met andere proleten. Samen iets verovert. Wat je bent, wat je wilt, dat, dat ligt in het bestaan van je medemensen. Dat snap ik niet. Een rijke stinker belegt zijn hele bestaan in papieren die geld opbrengen. Die man verandert tenslotte zelf in een stuk waardepapier. Onzer belegt zichzelf in zijn leven naasten, In de sloemers die naar het licht toe willen. Niemand is er jou dankbaar voor. En je zit nog steeds in het donker. Ik vecht om eruit te komen. Regina, ik wil het tegen jou wel zeggen. Als jij er niet was... als ik jou van tijd tot tijd niet kon hebben... en mijn verdriet bij jou kon versmoren. Alleen daarom? Jij je, je helpt me. Ik wil jou helemaal. Het gaat niet anders dan zo... Ik sta nog versteld dat jarig ons net zoals vandaag zo dikwijls een kans geeft. Ik kan me al bijna niet meer verdragen. Ach, ik zeg je toch, het gaat niet anders. Ach. Wat doe je, Regina? Wat ik vaker heb gedaan als we samen waren. Ik Doe de deur op slot. Wacht, waar is Ekke? Die speelt ergens in de buurt. Wat gaat dat kind mij aan, hij of Jarig? Ik heb alleen te maken met jou. Hier, hier ben ik. Wat heb jij toch dat mij zo gewillig maakt als een lam? Een lam? Jezus, Karel. Ik ben voor zo verslingerd op jou, omdat je nooit gewillig bent. Omdat je zo hard blijft als een hamer. sla je arme stijf om me heen. Hm? Wat, wat was ik zonder jou? J jij... Ik zou ook leven zonder mij. Maar ik... Waar ben ik zonder jou? ...voor vandaag afgelopen. Gaan we! Gaan is nog iemand! Wacht, maar wacht even! Wat krijgen we nou? Als ik goed zie... ...is dat dominee stoever? Ja, Doe u ergens klaar voor, Ik ben niet van dominee. dat is Waar hebben we de eer aan te danken, dominee? Komt u soms namens de veenbazen... Nieuwe methode om te onderhandelen. Ja. Ja. Ja, het is, dus af, namens een hele andere baas, appelmeester. De baas van daarboven. Ja, ja, ja. Ja, we hebben anders onze handen al vol met die uit de polder, dominee. Kan ik spreken... Mensen, hier is dominee Stoevelaar van Beets. Hij vraagt of hij wat zeggen mag. Ja, waarom niet? Schrijf ja, die maar op op. Ja, ja, ja, ja. Hier, dominee, geef mij je hand. Dan trek ik je in de voorkrip. Het is hier niet zo ruim als in de preekstoel... maar we kunnen geen beter podium betalen. Zet. Als dit podium voor jullie goed genoeg is... ...is het dat ook voor mij. Oh, ja. Ja, ja. Vergadering. Ik wil beginnen... ...met een verklaring. Van solidariteit? Oh, solidariteit. Van, uh, van solidariteit. Laat mij liever zeggen... ...van bewondering. Bewondering... ...die ik met tal van buitenstaanders deel... ...voor de volharding... ...waarmee jullie de staking... ...blijft Ja, maar moet je dat ja, Dat is onze kracht, kom ja. Er is kracht, ja. Maar er is een betere kracht, een hogere kracht in elk van jullie. En daarop wil ik een beroep doen. Oh. <coughs> er bestaat een schonere kroon dan die van koppigheid en vijandigheid. En dat is die van broederliefde. ...en Christen. Zien. Ja, we eens toeval uit spreken. Als ja. het niet eruit duwt, hè? Ik zal kort zijn. Ja, Ik heb de gewetensplicht... ...jullie de vrede te prediken. Vrede tussen de mensen. Wat jullie doen... ...is het prediken van strijd... ...van klassenstrijd. Ja. De strijd voor ons behoud. Behoudt, beste man. Redding en behoud liggen elders. Het moet niet mogelijk zijn dat de ene arbeider de andere belet op te werken. Want ieder is vrij. Ja, om honger te leiden. Voor het laatst, voor het laatst kom ik de arbeiders waarschuwen. Dit verzet is er een dat alleen tot rampen leidt. Voor iedereen in de polder. Heer en knecht, baas en arbeider moeten elkaar vinden, niet ah, Zeg dat maar tegen de blokken. Er is ook in deze polder een verdwazing gaande. Het gelijk willen maken van rang en stand, van goed en kwaad. Dag en nacht, God en duivel. Gelijk brood op tafel. Het is erbij. Ze het brood. ...aan die hem in zachtmoedigheid dienen. Het ja, ja, ja. ja, ja. allemaal zo mooi. Ja. Wie denkt dat hij het aardse bestel kan veranderen... ...door halsterigheid en geweld... ...beelt zich het onmogelijk Ja Ja, ja, Het aardse bestel... bestel ligt niet in handen van zwakke mensen... ...maar van... ...dat is de ...is deze aardse bestel... ...en Het spijt me dominee, het is mooi geweest en dat zeg ik hier als appelmeester namens ons allemaal. Wat hebt u daarnet verkondigd dominee? Dat de aarde van God is, met schadels haar volheid. Dat een heel oud smoesje dominee, een smoes waarmee u zo het volk alle eeuwen door onder de duim gehouden heeft. Een smoesje voor Jan de Blauw en Hendrik Monsma. ...en hoe die veenbaas er maar mogen heten... ...als het ons een keer in onze proletarische kop opkomt... ...om ook eens van die volheid te willen genieten. Nee, zeg ik. Nee, dominee. De aarde behoort aan ons. Aan de mensen. Aan alle mensen. Aan alle mensen. De aarde heeft genoeg. De aarde is een moeder. Ze is rijk. Zij heeft ieder mens even lief. Maar jullie, de kerk en het geld... ...jullie hebben ons de liefde van moeder aarde ontstolen. Een stiefmoeder hebben jullie het van gemaakt. Verstaat u me goed? Stiefmoeder Aardig! Ja, stiefmoeder aarde, wat dus is dat? Dat is er voor ons, die niks hebben voor wat er groeit en bloeit aan de honger. Ja, met het grootste plezier, dominee. Mannen, zet de dominee even veilig op de bagageboot. En stof zijn broekspijpen en vaas. Heerlijk vol met stof en stroom. Ja. Bar, bar, bar. Ah, nee, dominee! De barbaars staan aan de andere kant van de barricade! Dominee! Dominee! Heus, daar doen wij niet aan mee! Het Dominee! Het Dominee! Heus, daar doen wij niet aan mee! Ga maar naar we leren. Karel, heeft het niet ja. Wacht even. Telegram? Ja. Even hier ja. Dat kan maar één ding betekenen. Ja, dat dacht ik ook al. He? Telegram, jongens. Ja, ja wat, wat is het? Wat? Het is waar. Wat? Wat? Het is waar. Wat? wat? Het is waar. Jongens, geef me even een zetje. Ja. Kijk hem Luister, mensen. Mannen en vrouwen. Ik heb nieuws. Ik heb hier een telegram uit de Haag. Ik twijfel niet makkers. Om het van ons moed geven en de strijd vol houden. Dan is het Ja, jou! Eer Eergisteren heb ik geschreven aan onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer: aan Ferdinand aan Nieuwenhuis. Ja, ja, ja, ja. Ik heb hem gevraagd in de veenpolder te komen. Hm? Om in beets te spreken voor de voltallige scharen van bollejagers. Ja, ja, ja. Hier is zijn antwoord: ben morgen bij u. Nooit versagen. I'm <laughs> spelserie Stiefmoeder Aarde van Toon de Vries. Jair Vierde werd gespeeld door Hans Vierman. Regina door Gerry Mantel. Ulke Zwanenburg was Eva Jansen. Karel Zwets werd gespeeld door Paul van der Lek. Forme de Vos, Nanning, Oems, Jenneke, Utger en Cirk waren Donald de Markas, Conner Klein, Bert van der Linde, Maria Lindes, Kees van Ooyen en Tony Fouletta. Dominee Stouvelaar werd gespeeld door Frans Sommers, Hendrik Monspa door Jans de twee veldwachters, Jan Verkoren en Frans Vassen. de verteller was Deun de Vries. De muziek voor deze oorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Zelten en uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie had Ad Leuker.